Door Almegens met het NOS-journaal. De zwarte dozen van het vliegtuig dat eind vorig jaar neerstortte in Zuid-Korea, stopten kort voor de ramp met opnemen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Transport heeft geen verklaring waarom dat gebeurde. Het toestel van Jeju Air kwam op 29 december uit Bangkok. en Toen het wilde landen op de luchthaven van Muan klapte het landingsgestel niet uit. Het vliegtuig schoot door en botste op een aarde wal waarna direct brand uitbrak. Vrijwel alle inzittenden kwamen om het leven, alleen twee bemanningsleden overleefden de ramp. Vrouwelijke militairen krijgen dit jaar speciale scherfvesten. Defensie koopt er ruim 1500. Nu dragen mannen en vrouwen nog eenzelfde scherfvest, maar vrouwen klagen geregeld over de pasvorm. Nieuwe scherfvest voor vrouwen heeft meer afstelmogelijkheden... waardoor het beter aansluit op het bovenlichaam. En ook is het lichter dan het vest voor mannen. Vrouwen van de Special Forces dragen het speciale scherfvest al langer. Ze zijn zo tevreden dat Defensie heeft besloten... om dit aan te schaffen voor alle vrouwelijke militairen. Twee dierentuinen in Berlijn blijven voorlopig dicht... vanwege een uitbraak van mond- en klauwzeer. Aanleiding voor de tijdelijke sluiting is de dood door MKZ van drie waterbuffels op een boerderij vlakbij Berlijn. Het virus is voor het eerst in tientallen jaren weer in Duitsland opgedoken. Op het bedrijf zijn elf waterbuffels afgemaakt. In Florida is solzanger Sam Moore overleden. In de jaren zestig vormde hij samen met Dave Prater het duo Sam Dave. Ze scoorden grote hits als Soulman en Hold On, I'm Coming... Nummer Soulman kwam eind jaren 70 opnieuw hoog in de hitlijsten in een coverversie van de Blues Brothers. Sam Moore overleed aan complicaties na een operatie. Hij was 89 jaar. Het weer. Op veel plaatsen ligt de vorst en mist. In het noorden plaatselijk IJssel, waardoor het glad kan zijn. Vanmiddag zon afgewisseld door bewolking. Wordt 3 graden in het oosten, 6 op de Wadden. In Limburg blijft de temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Het verschil tussen de passageplanden en Bad is natuurlijk qua locatie AA+. Zeker, dus we hebben een A-locatie, ja de passagepanden de ene is iets beter dan plus met een sterretje, zou je kunnen zeggen, is Bad Zo is het ook over gesproken. Het zijn er gegarandeerd voor het hotel? Zijn er plannen voor? zeker de ontwikkelaar. Het natuurlijk ook een A-hotel worden. Zeker, dus het plan zoals het nu besproken is al in het verleden. We hebben ook in de verschillende...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 die partijen eerst bij de gemeente aan moeten kloppen. Ze dus moeten eerst langs ons om daar uh, om, zeg maar, aan te bieden... of wat, in ieder geval het gesprek over aan te, uh, aan te gaan. Ik het het, het voorstel zegt, ken ik. Maar kan je dat als gemeente zomaar doen? Ja. Van, nou, dat is de grond, dat uh, vinden wij zo belangrijk. Daar willen wij recht van eerst te koop hebben. Zomaar uiteraard niet. Je moet er wel sterke argumenten mee hebben. En dat, uh, dat hebben we. Um, en dan kan het inderdaad, ja. ja.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 en dan druk ik me voorzichtig uit. Misschien oh. dat er iets gebeurd door het versnelt. Nou ja, kijk, ik ben liever even wat voorzichtiger dat zeg, zegt, nou, het is toch lekker snel gegaan. Dan ja. dat je zegt van, hé, hey, u zei, zei 25, We zit maar... in 28, en uh, dat gaat lekker ja, zo. Hij zei 28, maar het is 27 geworden. <laughs> ja, ja, zo ken ik er wel. pas. vind ik uh, um, Tekeningetje bekeken. Uh, het grootste pijnpunt is het middenstuk. Daar is keurig groen ingetekend, en elk jaar, als het een beetje mooi weer is, staan daar 200, 250 scooters en fietsen. Het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 My good deeds and she kisses the windy. And I'll never worry now that is a lie.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 Dan is er in de bibliotheek een poëziemiddag, uh, uh, zeg maar eigenlijk. En dat gaat nu over Hendrik Marsman. Die ken je wel, hè? Mm -hmm. uh, Hend de herinnering aan Holland, denkend aan Holland, zie ik brede regeren, ja. traag door oneindig lagerland gaan. <kuggen> Vrijdag 30 januari tussen twee en half 5 in de bibliotheek Zandvoort gaat het over Hendrik Marsman.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 Dankjewel, een fijne weekend, yeah, weekend. weekend. Ja, fijne weekend. Dankjewel. Oké, okay. dag Ben.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 Dat is ook een vorm van trest. Dus ook van ja, dat... bal die je hoog moet houden. Je moet ook zorgen dat je inwoners... Dat, dat, dat wil natuurlijk een beetje de discussie. Uh, Precies. Um, ik heb uh, um, nog even teruggekeken hoe, uh, hoe dat verlopen is. En dan zie ik uh, Jeri Kramer redelijk uithalen naar, uh, naar Zee. Ja. En, en nog een aantal ja. partijen. En naar, uh, GroenLinks haalt die nog flink uit. En dan